7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Murdoch koopt volgens de telegraaf een Nederlandse tv-rechten recht een Eredivisie. Groenlinks wil farmaceutische industrie aanpakken en schuilen nummer door niet naar de finale beachvolleybal.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 Meer dan 1300 toeristen in Mexico zijn geëvacueerd... met het oog op de komst van de orkaan Ernesto. Die wordt deze tijd aan land verwacht op het zuidelijke schiereiland Yucatan. Gisteren veranderde de tropische storm in een orkaan... met windstoten van 130 km per uur. In de Amerikaanse staat Ohio is in een bioscoop een gewapende man opgepakt bij de Batman film The Dark Knight Rises. De bioscoopmanager vond dat een bezoeker zich verdacht gedroeg en schakelde de politie in. De man bleek een pistool en vier messen bij zich te hebben. Vorige maand schoot James Holmes in Aurora twaalf mensen dood tijdens de première van de nieuwste Batman film.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 Nou, dan het weer je nog in de kustgebieden af en toe een lichte bui. Later ook in de rest van het land. Verder stapelwolken, maar ook zon. En het wordt maximaal 21 graden. De komende dagen overwegend droog en iets warmer. Als ik bij een prospect zit, wil ik direct een vervolgafspraak kunnen inplannen... voor een collega van Sales. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk.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 Bert van Sloten. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag 8 augustus. Er is een opmerkelijk bot gedaan op de Eredivisie. Gaan we na half acht over praten met Jan de Jong van de NOS. Giftige algen die vormen een bedreiging voor mosselen. ING komt zo met cijfers en de Duitse motor hapert. Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn... voor de gevolgen van de andere Europese economieën. We beginnen met die algen, want voorlopig worden er geen mosselen verkocht uit een deel van de Oosterschelde. De giftige alg dino Flagellaat is gevonden in een kreek die uitkomt in de Oosterschelde. En als deze alg in mosselen terechtkomt, dan kan dit ook gevaarlijk zijn voor mensen. Maar mogelijk is het ook gevaarlijk als, hij, als de alg bijvoorbeeld tijdens het zwemmen binnenkrijgt. Vorige week ging een hond dood nadat hij in een besmette kreek zwom. Dierenarts Astrid Meininger.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 En dat u dus uw handel ja, stil komt te liggen? Ja, het zal ongetwijfeld een, een effect hebben in de verkoop. Dat, en dat is natuurlijk balen dat er op dit moment gebeurt. Mensen die in de Hoogste Schelde hebben gezwommen of zich zorgen maken... dat ze mosselen hebben gegeten die vergiftigd zouden zijn door algen... die kunnen bellen met de plaatselijke GGD. Het nummer is 0118-421198. Dus nog een keer. 0118-421198. Acht. Egypte heeft hard teruggeslagen na de dodelijke aanval afgelopen zondag op 16 grenswachters. Bij raketbeschietingen door het Egyptische leger op verdachte islamitische militanten in de Sine-woestijn zouden tientallen doden zijn gevallen. Het gebeurde afgelopen nacht. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, is het logisch? Zat dit eraan te komen?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 Hard terugslaan. Snap ik. dankjewel. Sander van Horen. Straks ING-bestuursvoorzitter Jan Homme. De halfjaarcijfers zijn namelijk binnen. En geen AWB, want er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Duitsland wordt nog altijd heftig gediscussieerd over de naar huis gestuurde roeister Nadia Drigala. Ze verliet afgelopen vrijdag het Olympische dorp. nadat bekend werd dat ze een relatie heeft met een uitgesproken neonatie. Zelf ontkent de roeister stellig extreem rechts te zijn. en krijgt ze landelijk steeds meer steun. Correspondent Tim De Wit die zet de zaak nog eens een keer op een rijtje. Ampel gaat af rood. Oh, en nu gaat het direct los.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 Iemand die voorop loopt bij demonstraties van de extreemrechtse partij NPD. De Duitse pers sprong erop. Habe Trigala een verhouding tot de mutmaßlichen neonazi Michael F.? Ihr levensgefährte sei functionair der rechtsextremen NPD. Nähe zur neonazi-szene, dafür darf kein platzijn im Olympiateam. Het hoofd van Trigala ging op het houtblok, zo leek het. Ze besloot direct te vertrekken uit het Olympisch dorp.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 Maandenlang zaten ze samen in trainingskampen, maar nooit was hem iets opgevallen. Je had nergenswo in een trainingslager, in een privatgesprek. dat ze überhaupt een Freund had in der scene. Um, dat zeigt schon dat ze daar, glaube ich, gar niet zo so dahintersteedt. En de steun voor Drie Gala neemt steeds verder toe. Er is nu ook een Facebook-pagina om haar te steunen, met nu al duizenden aanhangers.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 dat dat absoluut onmogelijk is. Gala zal zich voorlopig niet in het openbaar vertonen. Ze denkt nu na over het vervolg van haar roeicarrière. De minister van de Defensie zegt overwegen haar een plek aan te bieden... in de Duitse topsportselectie van Defensie. Het is 17 minuten over zeven. De netto-winst van bank- en verzekeraar ING is in de voorbije zes maanden gedaald... met 35 procent van 2,9 miljard euro vorig jaar naar 1,8 miljard euro dit jaar. Het blijkt allemaal uit de halfjaarcijfers... die de bank een kwartiertje geleden bekend heeft gemaakt. Bestuursvoorzitter Jan Holmer nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Homme. Goedemorgen. Minder winst, uh, waar ligt dat dan? Ja, minder winst.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 Maar uh, ondertussen hebben we wel te maken met een crisis, de eurocrisis. Merkt u er veel van? Ja, natuurlijk. Uh, er is een uh, grote crisis gaande uh, die ook overgeslagen is naar de economie. De normale economie. Waar bedrijven heel veel last van hebben. En dat zie je dan ook terugkomen in, in grotere kredietverliezen. Oftewel, bedrijven ja, kunnen gewoon niet meer die winsten maken. En uh, het geld, dat uh, moet u ophoesten? Ja, bedrijven hebben het moeilijk... En, een aantal bedrijven hebben het moeilijk. En je ziet dat in, het, in de toename van, uh, van werkloosheid. Mensen die, uh, bedrijven die hun uh, personeelsbestand aan het korten zijn. En dat zijn geen tekenen van luxe. Dus uh, de economie leidt op dit ogenblik onder de grote crisis. Ja, en dan is er ook nog een enorme verschuiving van spaargeld. Hè? Want mensen halen hun geld weg uit de landen die ze niet helemaal vertrouwen. Vooral liggend in Zuid-Europa. Uh, ziet u dat ook een beetje gebeuren bij u? Nou, ik kan dat niet zeggen. Wij, hebben, wij zien wel een toename van spaargeld. Ten dele is dat uh, voor een groot gedeelte hier in Nederland, uh, waar de retailmarkt, hè, dus de, de, laten we zeggen, de consument, uh, uh, meer geld bij de bank neerzet, omdat er minder geconsumeerd wordt. Dus aan de ene kant is dat een teken van de zwakte van de economie en dus zet men het geld wat men niet uitgeeft op de bank. Uh, wij zien mogelijk wat meer uh, van andere landen... maar het is nauwelijks, nauwelijks waar te nemen. Nee, maar wat we wel weten, dat, dit zijn de kleine spaarders... maar dan de grote jongens, hè, wat het net al over de grote bedrijven... Shell bijvoorbeeld heeft laten weten... dat het bedrijf een deel van de middelen weghaalt bij Europese banken... om geen enkel risico uh, te lopen. Merkt u dat ook bij de grote bedrijven, dat ze geld weghalen? Nee, in tegendeel. Mm -hmm. Wij zien dat uh, grote bedrijven geld bij ons zetten. We zien ook dat... Uh, Money market funds, dat zijn dus bedrijven die geld beheren, dat die graag geld aan ons geven. Wij hebben zelfs <coughs> dit kwartaal een aantal van deze mensen gewoon teleurgesteld. Wij zijn wat langer gaan investeren, wat langer gaan kijken naar, laten we zeggen, looptijden van geld. En we hebben wat minder de korte gelden genomen, dus... We hebben daar weinig last van. U heeft daar alleen nog last van. Nou, ondertussen, ja, het gaat, we hebben het net gehad over de economie. Het gaat nog steeds niet goed. En, en, en bij de banken eh, zie je elke keer weer kleine of grote schandalen oppoppen. Hè? Bijvoorbeeld dat, uh, dat Libor, die Libor-rente, dat gedoe, dat er uh, gemanipuleerd is met de rentestand. Heeft u daar ook last van? Bent u er trouwens bij betrokken? Wordt u ook onderzocht? Nee, wij worden dus niet onderzocht voor Libor. Wij zijn geen, geen, geen panel, uh, lid van uh, degene die dus die. Uh, uh, Libor uh, rentes uh, doorgeeft. Ik begrijp uh, dat DNB en de AFM ook uh, u erbij betrokken als toezichthouders bij het onderzoek. Ja, ik denk dat het meer te maken heeft met een algemeen onderzoek naar hoe, hoe werken panels. Uh, meer dan dat wij... Uh, want wij zitten niet in de Libor panel, dus we hebben daar geen, uh, geen bemoeienis mee. Want u zit bij andere renters? Ja, ik moet zeggen, in zijn algemeenheid. Ik vind dit geen, uh, geen gedrag uh, wat, uh, wat door de beugel kan. Ik vind dat uh, we helpen daar niet de kanten mee. Wij zijn er om klanten te helpen, we zijn er niet om dit soort van dingen te doen. Dus als daar een onderzoek naar komt en uh, het kan uh, de bankwereld uh, verlossen van, van problemen, dan ben ik er helemaal voor. De boeken gaan helpen bij u? Nou ja, bij. Bij ons hoeft dat niet. Maar... Nee, maar goed, u, als, als uitdrukking dat u er volledig aan mee zal werken. Absoluut. Ja. Dan was er gisteravond ook nog een, een andere, andere zaak in het nieuws. Het RTL Nieuws, die meldde dat sommige banken en verzekeraars... na alle opheffen over de bonussen nu geen bonussen meer geven... maar de salarissen optrekken. Hoe zit dat bij de ING? Uh, nou, we hebben daar geen gebruik van gemaakt. We hebben onze salarissen vorig jaar constant gehouden. Uh, eigenlijk geen toename laten zien van de salarissen. Ehm... Uh, ja, ik denk dat dat gepast uh, is in, in deze tijd, op dit moment. En ook geen bonus? Nee, een aantal mensen wel, maar uh, voor de top is er geen bonus geweest. De bonus was dit gesprek. Hè? Meneer Holbein, <laughs> ik dank u wel. <laughs> goedemorgen. Dank u wel, goedemorgen. Let me hear you say lights taking you nowhere. Angel, come the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come on the baby. There's my feet, they lost, that's all. They loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come up, baby. Then walk luck and you looked in time, never the foot walk tall. Twenty foot long, no crime, swear, don't cry my sweat, don't break my heart Doing all right. The cut, I'll get smart Wish upon, wish upon, day upon day I believe, all Lord, I believe Become all the way Run for the shadows, run for the shadows Run for the shadows in these golden years Let me hear you say life's taking you nowhere Angel. Come rub up the baby Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows in these cold David Bowie, de Golden Years was dat. De macht van de katholieke kerk op de Filipijnen staat onder druk. Tegen haar wil worden er waarschijnlijk gratis condooms en andere anticonceptiemiddelen uitgereikt onder de allerarmsten. De kerk heeft van oudsher grote invloed in het land. Michel Maas, onze correspondent. Michel, wat is er aan de hand? Nou ja, 15 jaar heeft de kerk met hel en verdoemenis gedreigd als dit plan voor die gratis condooms door zou gaan. Maar uh, deze week hebben de mensen in het uh, Huis van Afgevaardigden gestemd om een einde te maken aan de discussie en nu die wet te gaan invoeren. Uh, dat betekent niet dat die wet er al is, maar deze stap die komt na 15 jaar toch als een uh, enorme overwinning... Uh, van, de, van, de, ja, van de politiek op de kerk. Het is de eerste keer dat de kerk hier uh, zijn verlies moet nemen. Maar hoe kan dat dat de onmachtige katholieke kerk uh, zijn verlies heeft moeten nemen? Nou ja, de Filipijnen is van, van oudsher een uh, katholiek bolwerk... en de kerk die bepaalde alles wat er gebeurt. Iedere politicus ging eerst naar de bisschop voordat hij uh, een beslissing nam. Maar dat is langzaam afgekalfd en de bevolking is al lang zo katholiek... niet meer als, uh, als de kerk zou willen... En uh, ja, deze nieuwe wet die, uh, die hoort eigenlijk bij een modern land. Ze willen gezinsplanning gaan doen, want al die arme gezinnen met tien kinderen en meer, die, uh, ja, die leiden alleen maar tot meer armoede. Daar moet uh, iets aan gedaan worden. En als je geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken, dan, uh, ja, dan, dan schiet dat niet op. Dus uiteindelijk uh, is deze wet ontworpen, vijftien jaar geleden alweer. En... Uh, de mensen zijn het er ook wel mee eens, maar de macht van de kerk die was nog altijd zo groot. grote invloed... Uh, dat die wet steeds maar vooruitgeschoven werd en vooruitgeschoven werd. En nu is er een nieuwe president en die heeft eindelijk uh, de knoop doorgehakt... en gezegd maandag van de, kom, we scheiden ermee uit, we gaan deze wet gewoon invoeren. Hm. Ja, dat uh, president is president Arroyo. Hè? Uh, ja, die ga, zoekt eigenlijk gewoon de confrontatie met uh, de katholieke kerk. Um, heeft de, de kerk zelf eigenlijk nog uh, formeel iets van zich laten horen? Ja, voortdurend. De bischoppen die, die dreigen nog steeds voortdurend met, met hel en voordoemenissen. Zelfs nonnen zijn de straat opgegaan om te demonstreren. Ze hebben op een gegeven moment ook zelfs de heel populaire wereldkampioen boksen, Manny Pacquiao, in de strijd gegooid, die, die ook een, een streng katholiek is met een heleboel kinderen. En dat ja, ze hebben alles geprobeerd om, om dit te verhinderen en ze zijn nog steeds bezig om te proberen deze wet tegen te houden. Want die moet uiteindelijk nog door de Senaat. En er moet nog een keer gestemd worden over deze wet. Dus het is nog niet helemaal klaar. En tot het zover is, zal de kerk zeker blijven proberen alle invloed in te, uit te oefenen die ze hebben. Een confrontatie dus tussen de regering en de Katholieke Kerk op de Filipijnen. Michel Maas, dankjewel.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 Ja, en dan heb ik de sleutel uitgelezen. En de hackers zeggen dat in Nederland honderdduizenden auto's rondrijden... die op die manier eenvoudig te stelen zijn. Ze zeggen dat de gebruikte chip van de Nederlandse fabrikant NXP verouderd is... en eigenlijk niet meer zou mogen worden gebruikt. Mosselen uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig niet meer worden verkocht. Ze zijn mogelijk vergiftigd door algen uit de Ouwerkerkse kreek. De mosselhandel neemt daarom sinds gisteren het zekere voor het onzekere.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 Op die doodstraf voor Wilson was <coughs> pardon, veel kritiek. Mensenrechten groepen, juridische experts en een senator uit Texas... noemde doodvondens een belediging van het Hoge Rechtshof. Een gratieverzoek is op het laatste moment afgewezen. Honderden toeristen in Mexico zijn geëvacueerd... met het oog op de komst van de orkaan Ernesto. Die wordt aan land verwacht op het zuidelijke schiereiland Yucatan. Het gebied is een van de grootste toeristische trekpleisters van Mexico. Correspondent Kees Zoon.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 Vanaf maandag neemt de kans op een bui toe. Het blijft wel vrij zacht met maximaal rond 23 graden. Het, N de NOS, het NOS Radio 1 journaal. Epke vloog. Epke heeft het geflicht. En het woord historisch komt ook heel erg vaak voor in de koppen van de krant. Geo Lippels, maar het was ook een historische gebeurtenis gisteren. Het was een geweldige gebeurtenis. En uh, met name de manier waarop hij dat dan doet. Uh, ja, een minuutje ongeveer hè, duurt zo'n oefening. En dan uh, alles perfect uitvoeren met zoveel overtuiging. Uh, we zaten daar in de zaal en, en laten we eerlijk zeggen: er zaten veel mensen die weinig verstand hadden van turnen. Maar die <lacht> konden zelfs zien dat Epke Zonderland. nou minimaal 10% beter was dan uh, de beste concurrent Fabian Hamburgen. Het was, was ongelooflijk om te zien en het was ongelooflijk hoe die het afmaakte. En nou die zaal die explodeerde en uh, een paar uurtjes later kwam die in het Holland House. Nou uh, daar is het <lacht> nog nooit zo druk geweest en daar is het nog nooit zo enthousiast geweest. Het was maar, echt uh, de gouden medaille van deze spelen. Ja, maar merkwaardig hè, dat je dat ook al heb je helemaal geen verstand van turnen, dat je toch ziet hier turnt iemand. Nou dit is gewoon de gouden medaille. Dat kan niet anders. Ja, het is de uitstraling. Het is de manier waarop hij met, met, met, ja, al, die, al die, uh, die waarop hij die oefening uitvoert. Uh, de, al die vluchtelementen, de manier waarop hij vastpakt. Uh, het is zo spectaculair. Ik heb gisteren ook uh, op een gegeven moment tegen een paar ja. mensen uh, hebben we het over gehad. Het is, het is gewoon circus. Circus Tony Boltini, hè, <lacht> ja. Hebke zonder land. Prachtig om te zien. En, en al die anderen doen allemaal brave oefeningen. Uh, Hamburgers stak er nog eens een keer bovenuit. Die Duitser, hè, die tweede wet. Ja. Deed het ook echt heel goed. De scores waren ook. Uh, onvoorstelbaar hoog in deze finale. Dus het was een enorm hoog niveau. Maar de man met het allerhoogste niveau... ja eigenlijk bijna om, om werelds... Die, die, die stak dan nog eens even bovenuit. Ja, bij Epke konden we het uh, meteen zien. Ja, Jij zag het natuurlijk meteen. Hè, met je blote oog... bij Teun Mulder dat het brons was, of niet? Met Keirin. <laughs> ik had me vergist. Ik dacht dat hij uh, alleen brons had. Uh, ik dacht, uh, hij, hij drukte zijn wiel nog net iets eerder... dan die Nieuw-Zeelander over de streep. Uh, maar toen bleek dus uiteindelijk dat ze dus exact in dezelfde tijd over de streep waren gekomen. Het was gewoon niet te zien. Fotofinish kon niks uitwijzen. Ja, ze, ze hebben ze gewoon allebei brons gegeven. En dat was wel mooi. Aan de ene kant... Uh, Teun Mulder kreeg wel eerst de teleurstelling. Want je moet je voorstellen, dat scorebord... daar staan dan twee namen op. De gouden medaillewinnaar en de zilveren medaillewinnaar. En dan is het wachten, wachten, wachten, wachten. En het duurde zo verschrikkelijk lang. En op een gegeven moment verschijnt de naam... van die tegenstander uit Nieuw-Zeeland op het bord. He, nummer drie. Dus Teun Mulder... zwaar teleurgesteld. Maar wat hij op dat moment niet zag, was dat meteen daarna... de andere nummer drie er ook onder kwam te staan. Dat hij dat zelf was. En toen hij dat zag... Ja, het is gewoon een soort mix van emoties. Dat was wel, uh, ja, was wel erg mooi. Het was een mooie bronzen medaille voor hem. Goed, Teun uh, toch nog brons bij het uh, keirin. Nou, het goud van Dorian van Rijsselberg... dat hebben we al uitgebreid besproken. is ook wel raar hè? dat we dat zo op deze manier afdoen. Maar dat is het aangekondigde goud. Maar vannacht. Schouder nummer door. Ze ja. hebben de, de, de finale niet gehaald. Tegen die Duitsers. Hebben ze überhaupt een kans gehad? Nee, ze hadden geen schijn van kans. Uh, die Duitsers waren stukken sterker. Uh, ze, ze, ja, ze speelden eigenlijk met die twee Nederlanders. En eigenlijk de, de Nummer. Door, al die voorgaande wedstrijden hebben gewonnen door ja, de tegenstander uiteindelijk op beslissende fases te overpoweren. Dat lukte nu totaal niet. De Duitsers waren echt herenmeester. En je kon het gewoon zien aan de kopjes. Zeker in de tweede set, Schuilen nummer door, gaven op een gegeven moment echt de indruk van we redden dit niet meer. Ze kwamen nog even dichtbij in die tweede set, dan was er nog een derde set gekomen... maar uiteindelijk was het, uh, was het voorbij. Het is geen schande, hè, want uh, dit is al een unieke prestatie... het feit dat ze in die halve finale kwamen... en nu moeten ze om het brons tegen een uh, tegenstander... van wie ze in de voorronde, dus in die eerste rondes, hier in uh, Londen verloren hebben. Dus uh, wat dat betreft wordt het toch nog wel spannend... of ze brons halen of niet. Tijd voor revanche. Vandaag uh, weer een, een nieuw programma, uh, Guillaume. Het houdt niet op. Hè. Wat uh, voor hoogtepunten kunnen we vandaag allemaal verwachten? Uh, de paarden, uh, springruiters die, uh, die gaan voor de medailles. Ja. Nu individueel, hè, na, die, uh, uh, na dat optreden in die landenwedstrijd... die zilveren medaille. Uh, hockeysters, die kunnen zeker worden van een medaille... als ze uh, een plaatsje in de finale krijgen. Ze spelen tegen Nieuw-Zeeland... Dan hebben we nog zeilen en we hebben atletiek. Atletiek met de meerkampers, de tienkampers. Echte liefhebbers. die zeggen altijd dit, ja, dit zijn de echte atleten. Eelkos Sint-Nicolaas en Ingmar Vos. En die moeten de meerkamp gaan doen, de eerste dag daarvan. Dus nog niks beslist vandaag. Geldt ook voor Chorandi Martina. Loopt straks de halve finale op de 200 meter vanavond laat. Ook daarvan is de finale pas een dag later. Dus wat dat betreft eh, nog geen echte beslissingen voor de Nederlanders, maar wel hele mooie atletiek. Op naar veren. Prachtige dag in Londen. Veel plezier daar, Gio. Dank je wel. Dankjewel. Duitse industrie die heeft minder werk om handen. Het aantal opdrachten is in juni gedaald. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het Duitse ministerie van Economische Zaken. In mei steeg het aantal opdrachten nog in Duitsland. Duitsland dat wordt beschouwd als de motor van de Europese economie. En zeker in deze economische moeilijke tijden wordt er scherp op het land gelet. Onder andere door hoogleraar economie Kees van Paridon van de Erasmus-universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Duitsland kennen, hè? dat moet ik er dan ook nog eventjes bij zeggen. Precies. De, <laughs> precies. Maar goed, Duitsland, de grootste economie van Europa... kreeg 1,7 minder opdrachten dan in mei. Moeten we ons zorgen maken? Ja, um, niet zorgen. Maar um, wat veel al vreest... Dat gaat nu ook met de Duitse economie gebeuren... namelijk uh, dat ze niet meer door blijven groeien. En uh, dat de Duitsland is? Uh, ja. Nou, dat komt deels door uh, dat er een... Uh, een aantal Europese landen zijn die in ernstige economische moeilijkheden zijn... en waar consumenten en investeerders minder producten gaan kopen. Maar ook binnen Duitsland zelf zie je nu dat de, ja, de onzekerheid ook daar om zich heen grijpt. en dat consumenten minder gaan kopen dan ze de afgelopen tijd gedaan hebben. Ja, maar ik dacht altijd dat de groei van de Duitse economie ook vooral kwam... doordat ze heel veel afzetten in, in China. Ook, zeker. En niet alleen in China, maar ook in andere landen buiten de Europese Unie. Eh, maar ook binnen Europa ging het eigenlijk nog tot nu toe vrij goed. En zelfs binnen Duitsland, want eh, u weet wellicht ook wel dat eh, de werkloosheid afgelopen jaar beduidend is afgenomen. Ja. Eh, dat er loonstijgingen zijn geweest. En dat betekent dat Duitsers ook eh, ja, relatief gunstig oordeelden over de toekomst. En op grond daarvan ook eh, besteden. Maar ja, al de verhalen die ook wij gehoord hebben... over problemen in het eurogebied, stagnerende economie, et cetera... Ja, die hè, hebben nu ook de Duitsers te pakken gekregen. Dat betekent dat het consumentenvertrouwen, wat in Nederland ook vrij laag is... nu ook aan het afnemen is in Duitsland? Ja, dat is ook in Duitsland over zijn top heen. Uh, um, dat heeft uh, veel langer op een hoog niveau gelegen dan in Nederland. Wij zijn uh, veel eerder omlaag gegaan en ook veel lager dan in Duitsland. Uh, zo ernstig als we, bij ons is het in Duitsland nog niet. Ook daar zie je nu een kentering optreden. Ja, maar ja, er werd uh, elke keer, ik zei het in de inleiding ook al, gezegd... Duitsland, de motor van de economie, van Europa, dat houdt ons wel een beetje omhoog. Maar moeten we ons uh, ja, daar op basis hiervan... Uh, moeten we de conclusie gaan trekken dat er sprake is van een trendbreuk? Nou, een trendbreuk niet. Als je naar die... Uh, uh, u, heeft een, u noemde een cijfer van min 1,7 procent. Dat is van maand op maand. Bekijk je het over een jaar, dan zie je dat uh, die opdrachten over een jaar um, een licht aan het dalen zijn. En de verwachting is ook dat die daling zich voort zal zetten. Misschien iets scherper zal worden, maar niet zo'n scherpe terugval als bijvoorbeeld uh, we meegemaakt hebben uh, eind 2008. Dus het zal iets minder zijn, maar de verwachtingen zijn niet... dat het dramatisch omlaag zal gaan. Ja, maar er komen vandaag weer nieuwe cijfers ook. Hè? Productiecijfers van de Duitse industrie komen, komen eraan. Moeten we die dan ook weer lager inschatten? Nou, Als we opnieuw uitkomen van een maandcijfer... dan verwacht ik dat het cijfer voor de laatste maand... ongeveer vergelijkbaar zal zijn met die van de maand ervoor. Als je het weer over een jaar bekijkt, dan zie je dat daar... De stijging nog altijd aanwezig was, maar dat die ook daar aflakt. En dat we nu een moment kunnen naderen dat de productie min of meer stabiel wordt. En ja, naar verwachting dan de komende maanden ook in, in lichte mate zal gaan dalen. En hoe komt het nou dat die Duitsers dus ook eigenlijk een soort van zenuwachtig aan het, uh, aan het worden zijn? Heeft dat te maken met de Griekse crisis of heeft dat met interne uh, aangelegenheden te maken? Uh, nou, ik denk dat vooral uh, al die verhalen die ze. Die ook de Duitsers horen, natuurlijk, over de problemen in Griekenland, Italië en Spanje. Eh, ook bij hen een onzekerheid teweeg brengt. Waardoor ze bepaalde investeringsbesluiten. of eh, het aankopen van duurzame consumptiegoederen. toch net eventjes uitstellen. Ja, en dat weerspiegelt zich in dit soort indicatoren. Um, ja, wat dat betreft. Uh, um, je kunt je natuurlijk niet. Uh, afsluiten voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Zeker nou, ja. omdat Duitsland ja. Ja, de, een, een belangrijke exporteur is. En, en, en veel van haar producten eh, weet kwijt te raken in het buitenland. En als de buitenlanders om wat voor reden dan ook besluiten ze niet meer te kopen... Ja, dan merken de Duitsers dat direct. Ja, je, je leeft niet alleen op de wereld, maar toch, er waren allemaal van die verhalen... van die Duitsers hebben hun sociale zekerheid goed eh, hervormd. En eh, daarom mede daarom zijn ze nu juist zo ja, crisisbestendig. Ja, nou dat is ja, uh, um, in een tijd dat uh, in veel landen de werkloosheid uh, sterk opgelopen is, is het natuurlijk wel grappant dat uh, de werkloosheid in Duitsland uh, tot eigenlijk de vorige maand is afgenomen en dat er steeds meer banen bijgekomen zijn. En wat, da wat dat betreft, uh, um, zijn al die uh, hervormingen en aanpassingen die in Duitsland de afgelopen jaren gerealiseerd zijn. Uh, eigenlijk vanaf 2003 met de uh, agenda 2010. Uh, die hebben hun, uh, een, hun gunstige doorwerking gehad. Maar ja, je moet je producten ook wel kwijt kunnen. En als andere landen om wat voor reden dan ook die producten niet meer kunnen of willen kopen. Ja, dan, uh, dan kun je nog zo'n mooi sociale zekerheidsstelsel hebben, maar dan uh, dat stagneert je productie toch. Ja, uiteindelijk is het eigenlijk heel simpel. <laughs> ja. Maar nog, nog één ding dan. Um, die lonen. Want daar uh, verbaasden we ons in Nederland natuurlijk ook nog wel over de, de laatste. nou eigenlijk het laatste jaar. Dat die lonen nog behoorlijk uh, gingen stijgen. Komt dat dan nu ook een eind aan? Nou, zolang de, de werkloosheid um, relatief laag blijft. En dat, dat is echt. Uh, voor Zeker in de, als je over de laatste 10, 15 jaar kijkt. dan uh, verkeert Duitsland nog steeds in een ongekend luxe situatie. En dan uh, verwacht ik niet dat er direct um, um, harde veranderingen in het loonbeleid zullen optreden. Dromweg ook omdat uh, op dit moment bedrijven en mensen nog nodig hebben. En um, nou, de Duitse economie heeft een hele lange periode van loonmatiging gekend. Op dit moment wordt, is arbeid schaars. En goede uh, vakmensen uh, zijn altijd schaars. En dan zie je natuurlijk wel dat dat een opwaartse druk op de lonen geeft. Maar als die werkloosheid begint op te lopen... Ja, dan verwacht ik dat ook daar die loonmatiging wel weer terug zal keren. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Ik dank u wel voor uh, het laten schijnen van het licht op uh, ons buurland, Duitsland. Meneer Van Palingdoen. Dank u wel. Straks meer over Ruben Murdoch en de televisierechten voor de Eredivisie. Directeur van de NOS, Jan de Jong hoort u zo. Er zijn geen files, dus u kunt lekker doorrijden. De Radio 1 Sport Met aan het stuur. Uh, Debora Blekkerhorst, ze heeft de kiksa aan... en ze gaat voor naar een van de mooiste voetbaltoernooien van het land. Dat wordt gehouden in Barendrecht. Debora. Ja, Bert. Goedemorgen. Klopt, hoor. Het is, het, mooiste, ja, het is de mooiste voetbaldag van het jaar misschien wel. Zo'n 400 G-voetballers. En dat zijn dan voetballers met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. Die komen daar samen. En die gaan uh, ja, met elkaar strijden natuurlijk om de eer en om een heel grote beker. Het mooiste is dan ook wel dat we dat dan weer niet doen in een eigen voetbalkloffie, Maar in de kloffies van de grote clubs. Uh, van Ajax, van PSV. Maar ook van de clubs uit de Jubilair League. Want ze zijn er allemaal hoor. Alle clubs uit de Eredivisie en alle clubs uit de Jubilair League. En daarbovenop ook nog eens Jong Oranje. Nou, dat is toch ook mooi om dat uh, mooie oranje shirt uh, aan te trekken. Het is alweer voor de twintigste keer. Dus het is ook een beetje een jubileumdag. En uh, het mooie is ook dat de coaches van de grote clubs... Er ook allemaal zijn. Dus die ga ik straks ook allemaal tegen het lijf lopen. En dan ga ik kijken bijvoorbeeld naar Twente PSV of naar Jong Oranje Herenveen. Nou, dat zijn gewoon mooie afviches of niet? Ja, en de scheidsrechters zijn er ook. hè. Kevin Blom sluiten ja. volgens mij ook altijd. Klopt, ja, de grote scheidsrechter zijn er ook. Dus het is eigenlijk allemaal gewoon net echt. En dat uh, terwijl de competitie ook op het punt van beginnen staat. Dus iedereen heeft gewoon ruimte in zijn agenda gemaakt... om vandaag naar terecht te komen. Het is een fantastisch initiatief. En die jongens en meiden trouwens ook... zijn altijd bijzonder tevreden en bijzonder blij. En als het een beetje mee zit... mogen ze het koffie zelfs nog mee naar huis nemen ook. Ja, kijk, dat is toch, een, toch altijd een mooie bonus ook. Precies. Wie weet mag jij het ook nog wel, Deborah. We horen je het... <laughs> zo om kwart voor tien. Dag.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 The cat sat on T's Rhythm of Love was dat. Ja, de jongen die gaat uh, waarschijnlijk rond een uur of acht ons te woord staan. Maar uh, niet getreurd, want we hebben nog veel meer informatie. Bijvoorbeeld over de geneesmiddelen. Meer transparantie, onafhankelijke informatie en controle op Europees niveau. Dat is wat GroenLinks wil in de farmaceutische industrie. partij zegt dat onder meer na het nieuws over die weesmedicijnen. De hele dure medicijnen voor een beperkte groep patiënten. De belangen van de patiënt moeten weer voorop komen te staan... als het aan GroenLinks ligt. We hebben gepraat met... Linda Voortman van uh, GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u met dit pleidooi? Heeft dat alles te maken met de discussie recentelijk rondom die weesmedicijnen? Nou, dat heeft ermee te maken. Maar ook dat er een aanklacht van de Euro Europese Commissie is geweest... tegen negen farmaceutische bedrijven die prijsafspraken met elkaar maakten. En zo zijn er steeds allerlei zaken... waardoor je ziet dat die farmaceutische industrie... Uh, ja, eigenlijk haar maatschappelijke taak uit het oog is verloren... en zich vooral druk lijkt te maken om het maken van zoveel mogelijk winst. Maar ja, je mag toch winst maken? Een bakker mag winst maken op brood, een fietsenmaker op fietsen, zal ik maar zeggen. Een farmaceutische industrie mag winst maken op medicijnen. Natuurlijk. Wat winst maken is natuurlijk op zich logisch. Ook omdat je dat ook weer kunt inzetten in nieuwe innovaties. Maar zoals vorige week een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie bij u zei... ja, de prijs wordt bepaald aan de hand van de situatie in een land. En dat betekent dus dat je gebruik kunt maken van hoe hard een bepaald medicijn nodig is. En daarom zijn die medicijnen waar we het vorige week over hadden ook in het ene land duurder dan in het andere land. En dat willen we graag aanpakken. En hoe wilt u dat aanpakken dan? Nou, ten eerste door inderdaad de cijfers boven tafel te krijgen. Wij vinden dat bedrijven moeten aangeven hoeveel ze nu kwijt zijn... aan onderzoekskosten en hoeveel winst uh, ze maken. Zodat je dat veel duidelijker maakt. In Duitsland is daar ook een wet over aangenomen... dat dat veel strenger uh, aangepakt kan worden. Dat lijkt ons een heel goed voorbeeld voor Nederland. Ja, maar goed, dan heb je inzicht erin. En wat dan? Nou, dan kun je dus ook veel meer grip erop hebben als, uh, als overheid. In Duitsland is het zo dat die maximale prijs... dat uiteindelijk in laatste instantie het een commissie is die bepaalt... wat de prijs moet worden van een bepaald geneesmiddel. Dus dan kan je zeggen, u maakt eigenlijk te veel winst, uh, het moet omlaag. Ja, ja precies. Oké, okay, ik onderbrak u, want u was volgens mij bezig met een aantal punten op te noemen. Nou ja, het tweede punt, dat is onafhankelijke informatie... Nu is het zo dat de farmaceutische industrie ook betrokken is bij richtlijnontwikkeling voor ziektes. En dat leidt er dan ook toe dat medicijnen waar sterk voor gelobbyd wordt, dat die ook meer worden voorgeschreven. Terwijl natuurlijk het beste medicijn moet worden voorgeschreven. En een ander punt bij onafhankelijke informatie is dat artsen ook moeten kunnen zien van... hé, hey, ik heb hier drie medicijnen, wat kosten die medicijnen uh, uh, nou? Dus dat je ook daar meer inzichtelijkheid in uh, uh, creëert. Krijg je dan een ander voorschrijfgedrag door de artsen? Nou, dat zou kunnen als je bijvoorbeeld drie medicijnen hebt met, hetzelfde, met dezelfde werking. En het ene medicijn is goedkoper dan het andere medicijn. Terwijl je weet dat het effect hetzelfde is, dan kan dat wel helpen. En denkt u dat de bedrijven daaraan gaan uh, meewerken als Nederland dat eens eentje gaat afkondigen? Nou, dat is inderdaad het derde punt. Het gaat hier om grote multinationals die inderdaad niet bij de landsgrenzen ophouden met zaken doen. En dus wil je ook op Europees niveau dit moeten aanpakken. En wij vinden dus ook dat minister Schippers er bij de Europese Unie op moet aandringen... dat als er een besluit genomen wordt voor het opleggen van een boete... dat dat ook veel sneller gebeurt en dat het ook een flinke boete uh, dan wordt. Ja, maar dan, dan wordt het een lang traject hè, als je ook nog Europa in moet. Ja, maar nou wij hebben daarom gezegd van dit zijn voor ons... Er zit een aanzet tot de discussie. Dit kun je nu snel regelen. Die wet, daar kunnen we gewoon naar Duitsland kijken wat zij doen. En dat kunnen we gewoon overnemen. En vervolgens moeten we op Europees niveau het echt breder aanpakken. Want het houdt inderdaad niet op bij de landsgrenzen. Dat is duidelijk. Mevrouw Voortman, ik dank u wel voor het verhaal. Graag gedaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Eerst Katrien Straatman. Historisch goud, supergoud, gouden vlucht. Zomaar een paar koppen op de voorpagina's van het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en De Volkskrant. Koppen die natuurlijk de historische prestatie van Epke Zonderland beschrijven. Hij behaalde gisteren het eerste Nederlandse goud bij Turnen in 80 jaar. Premier Mark Rutte was een van de eersten die Epke feliciteerde. Drie kwartier na de huldiging hing de minister-president aan de lijn. Hij was beter op de hoogte dan ik, grap Zonderland. zo schrijft het AD. Hij wist dat ik tot nu toe nooit hoger had gescoord dan 16,400... en dat dat precies de score was van Fabian Hambugen. Ik wist het niet eens, anders Epke Zonderland in de krant. De Telegraaf opent naast het goud van Epke met mediamagnaat Rupert Murdoch... die de tv-rechten koopt van de eredivisie. Het is de grootste tv-deal in de historie van het voetbal ball. Voor meer dan 1 miljard euro worden de uitzendrechten vanaf seizoen 2013-2014 voor 12 jaar verkocht. En dus na 8 uur hopen we op een gesprek met Jan de Jong van de NOS. De markt van slechte leningen wordt afgestroopt door Amerikanen. Volgens het Financieel Dagblad nemen Amerikaanse partijen... slechte leningen tegen afbraakprijzen over van Europese banken... die hun balansen moeten opschonen om te voldoen... aan hogere internationale kapitaalseisen. De krant noemt het pikant dat steeds meer Amerikaanse partijen... als koper optreden. Voor in 2007 waren het juist banken in de VS die verpakte hypotheekleningen tegen de volle prijs aan Europese financiële instellingen sleten. En de gezamenlijke Belgische pensioenspaarpot is dit jaar met 6,5% oftewel 725 miljoen euro gegroeid. Dat is 535 euro per spaarder, heeft de standaard uitgerekend. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gemiddelde koersstijging van 10% op de aandelenmarkten. Het aantal roofovervallen op juweliers daalt sinds begin dit jaar spectaculair. En dat is opvallend, concludeert Trouw. Sinds 2008 waren juweliers juist in toenemende mate slachtoffer van geweld en diefstal. Ron Looyen van de Raad van Corpschef zegt in de krant... dat de politie steeds meer heterdaadjes krijgt. Ook slaagt de politie er beter in om overvallen te voorkomen. En we blijven in die hoek, want zo'n 600 criminelen in Rotterdam... en omliggende gemeenten krijgen binnenkort een brief van hun burgemeester. Dat schrijft RTV Rijnmond over. De geadresseerden zijn in het verleden aangehouden of veroordeeld... voor bijvoorbeeld overvallen, straatroven en inbraken. Omdat plegers van dit soort misdrijven vaak op het criminele pad blijven... waarschuwt de burgemeester dat ze zijn plaatsen in het zogeheten traject van de persoonsgerichte aanpak. En dat betekent dat de gemeente ze regelmatig gaat bezoeken... en dat er mogelijk extra maatregelen worden genomen. Maar de gemeente biedt ook hulp bij het vinden van scholing, werk. Het ANP heeft de meest opmerkelijke meldingen die de alarmcentrales Mondiale Assistance binnenkrijgen, van reizigers dus, op een rij gezegd. Een selectie. Bij het uitvallen van de navigatie zijn mensen soms ontredderd. Toch moeten ze aangeven waar ze zijn gestrand. Een reiziger melde aan de hulpverlener dat hij ergens tussen Madrid en Gaan staat, alleen dat er een afstand is van, 300. Alleen is dat een afstand van 343 <laughs> kilometer. Een vakantieganger in Frankrijk die krijgt hulp van Mondiale Assistance. Als de de automonteur telefonisch meldt dat hij er over kwartier is, valt het stil. Maar ik zit in Frankrijk en niet in Nederland. Waarop de monteur zegt ja, maar ik ook. Goed, dat staat er vakantie vakantieleed, inderdaad. Dat staat er allemaal in de krant. En het gaat inderdaad er een en al over Epke. Weergaloos is bijvoorbeeld een kop. En uh, Epke heeft het geflikt. En wat hebben we nog meer? Uh, Epke Vlog. Ja, die is mooi. Die is ook <laughs> allemaal mooi. Kortom, de koppenmakers hebben zich vanochtend ook allemaal uitgeleefd over Epke Zonderland. Na negenen hopen we hem nog eventjes te spreken. Ik zei al, na acht uur hopen we Jan de Jong te spreken. We hebben het ook over die giftige alven, Algen. En we hebben het nog even over Hans van Zetten. TV-commentaar, dat was ook weer galo. Welcome to London. Daar komt de casino als eerste. Die pakt hij, dan komt de tweede erachteraan, die pakt hij ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja want... die heeft hij. Nou!